3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Met de marathon op het natuurijs van Haaksbergen. Morgen neemt in de kop van Overijssel de spanning toe. De organisatie van de Overijsselse Merentocht. op stap in Steenwijk tot 200 kilometer is er helemaal klaar voor. Al 20 jaar ontvangst, omkleden, starten, routes, stempelposten, medische begeleiding. Alles tot in de puntjes voorbereid. Al twintig jaar en nog nooit verreden. De tocht die het maar niet wordt. En hoe hou je de moed erin? Zo meteen in één Vandaag. We gaan verder naar het NOS Journaal. Katrien Straatman. De verzorger uit Rotterdam, die wordt verdacht van moord en poging tot moord op bewoners van verpleeghuizen, heeft bekend dat hij drie bewoners zonder medische noodzaak insuline heeft toegediend. In twee gevallen was dat opzettelijk, in het derde zou dat per ongeluk zijn gebeurd. Het heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens de eerste zitting in het proces tegen de 21-jarige Rotterdammer. Een van de drie slachtoffers overleefde het toedienen van de insuline niet. Het onderzoek naar twaalf andere meldingen van verdachte situaties in verzorgingshuizen is nog bezig. De rechtbank in Amsterdam heeft een man van 34 veroordeeld tot 16 jaar celstraf voor een schietpartij in een shisha-lounge twee jaar geleden. Daarbij kwam een omstander om het leven. De twee eigenaren van de lounge in Amsterdam-West raakten gewond. De dader was op de dag van de schietpartij voorwaarlijk vrij na een eerdere veroordeling voor doodslag. Hij moet nu ook nog de resterende drie jaar van die straf uitzitten. De eerste marathon op natuurreis van dit seizoen is morgenavond in Haaksbergen. Het ijs daar is volgens de KNSB goed genoeg om op te schaatsen. Arnhem was ook in de race, maar daar was de kwaliteit van het ijs niet goed genoeg. En dat komt allemaal door de zon, zegt de voorzitter van de lokale schaatsclub. De afgelopen dagen is dat de boosdoener geweest. En uh, we hebben afgelopen nacht heel hard gewerkt om uh, veel ijs te maken. Maar het is net ietsje minder dan in Haaksbergen. Haaksbergen doet bijna iedere winter mee aan de strijd om de eerste marathon op natuurreis. Het is sinds 2000 de zesde keer dat de Overijsselse gemeente wint. De crematie van televisiepresentatrice Mies Bouwman is volgende week dinsdag in besloten kring. Tot en met maandag kunnen mensen hun steun betuigen in het gemeentehuis van Renen. Bouwman overleed gisteren, ze was 88 jaar oud. Duitse steden mogen oudere dieselauto's weer uitdelen van de gemeente... om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft de hoogste bestuursrechter van het land besloten. Steden die zo'n verbod niet willen... kunnen daardoor milieuorganisaties toe worden gedwongen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam doet een onderzoek... naar grootschalige subsidiefraude. Op verschillende plekken zijn invallen gedaan. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht... stellen de chemiebedrijven Dupont en Gemoers financieel aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot... van schadelijke stoffen. De bedrijven gebruikten jarenlang de kankerverwekkende stof PFOA... bij de productie van Teflon. Sinds een paar jaar is de stof vervangen door GenX... maar ook dat is mogelijk kankerverwekkend. De drie gemeenten hebben naar eigen zeggen flink meebetaald aan onderzoeken naar de vervuiling. Ze hebben nu afgesproken samen te gaan werken. Ze willen dat de rechter bepaalt in hoeverre Gemoers en Dupont aansprakelijk zijn. Een Tsjechische rechtbank zegt dat de Koerdisch-Syrische politicus Saleh Muslim moet worden vrijgelaten. Muslim werd het afgelopen weekende op verzoek van Turkije in Praag aangehouden. Turkije had om verlenging van zijn detentie gevraagd omdat het een uitleveringsverzoek wil indienen. Moslim wordt door Turkije beschuldigd van ondermijning van de staat... en meervoudige moord. Giro-winnaar Tom Dumoulin doet dit jaar ook mee aan de Tour de France. Dat zei zijn ploegleider Visbeek in de podcast De Rode Lantaarn. Wie gaat de Tour winnen dit jaar? <lacht> <lacht> uh, Tom Dumoulin. De Tour? Nou, dat hopen we toch, of niet? Ik, ja, ja, ik hoop het maar, zeker. Ja. Tot nu toe was bekend dat Dumoulin opnieuw zou meedoen aan de Giro in Italië en mogelijk aan de Tour de France, maar nu is dat laatste dus ook zeker. Het weer: de komende uren meer bewolking in het westen en zuiden nog zonnig. Vanmiddag kan vooral in het noorden, maar ook in het oosten van het land, een sneeuwbui vallen. De maximumtemperatuur is min 1 graad. Morgen zonnig en smiddags rond de min 4 graden. Katrien, dankjewel. Jolanda van der Velden, waar staat het vast? Het staat vooral vast op de A27. Een klein beetje vertraging heb je op de A27 van Almere naar Utrecht... bij knooppuntunetten 5 minuten. En behoorlijk wat vertraging tussen knooppunt Eveningen en knooppunt Gorkum. De weg is daar dicht. Dat is een ongeluk met twee personenauto's en een kleine vrachtwagen. Geen idee hoe lang dat allemaal precies gaat duren. Vertraging loopt daar behoorlijk op Het is nu al meer dan 50 minuten. Ben je op weg naar het zuiden, kan je het beste omrijden via de A2... via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 En dan denken jullie, weet ik veel, bijna goed, bijna goed. Maar het staat voor wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dat is de nieuwe wet die bepaalt wat de geheime diensten allemaal mogen. Nou, wat betekent dat voor ons? Ja, de aftapwet, de sleepwet, de WIF, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... hoe u hem ook noemt. Binnenkort wordt uh, uw mening erover gevraagd in het referendum. 21 maart. de Buitenweg van GroenLinks... en CDA-kamerlid uh, Harry van der Molen... die gaan nu nog één keer proberen te overtuigen... om voor of tegen te stemmen. Het vandaag Opiniepanel peilde vast... hoe de uitkomst van het referendum nou misschien wel gaat zijn. En dat hoort u dan zometeen. In de Wereld van Morgen aandacht voor een app... die je vertelt of je naar de dokter moet... of niet? En kent u die van de Overijsselse Merentocht? Nee? Nou, dat kan kloppen. Suzanne Bosman. <taas> Eén <talen> Vandaag. Haaksberg heeft morgen de eerste marathon op natuurijs. Fijn voor de mensen die van natuurijs houden. Maar ja, het is natuurlijk niks vergeleken bij een Alstede-tocht. Daar wachten we al 21 jaar op. Niet de enige plek, Friesland, waar ze dromen van ijs. Zo werd 20 jaar geleden de Overijsselse Merentocht op poten gezet. Stempelkaarten, draaiboek, armbanden, medische posten, alles ligt klaar. Alleen de tocht is nog nooit verreden. Roelof Groen, voorzitter van de Overijsselse Merentocht, is in Giethoorn. Goedemiddag, meneer Groen. Goedemiddag. Fijn dat u even met ons wilt praten, want het zijn denk ik ook voor u weer drukke tijden. Marnix Schoonhuis is hier, schaatshistoricus, redacteur van Andere Tijden Sport. Meneer Groen, um, hoe is het ijs in uw achtertuin in Giethoorn inmiddels? Nou, dat ziet er uh, heel slecht uit. Er zijn veel windwakker ontstaan uh, de laatste dagen door uh, de te harde wind. En uh, die zijn nu uh, wel grotendeels allemaal een beetje dichtgevroren... maar er ligt ongeveer een 1 centimeter ijs. Ja, wordt u daar een beetje somber van? Ja, daar word ik in principe wel, wel, wel somber van. Maar ja, het is niet anders. Uh, daar moeten we het mee doen. wij hebben daar geen invloed op. Ja, wat hebt u nodig om de Overijsselse meeretocht te kunnen organiseren? Nou, het is zo dat je voor een wedstrijd moet je minimaal 12 centimeter moet hebben wanneer je hem aan kunt vragen. En dan moet het op de dag van de, van de wedstrijd moet het 15 centimeter zijn. Nou, we zitten nu nog maar op een, op een centimeter of vijf, misschien zes op sommige plaatsen. Maar dat, uh, dat is ook zeer plaatselijk. Je kunt nou heel, op dit moment alleen in dit gebied uh, een paar slootjes heen en weer rijden. Heen en terug, 200 ja. meter, heen en 200 ja, meter. Dus terug. 200 dat is geen 200 kilometer. Nee, dat is het nog lang niet. Nee, want daar droomt nou. u van, hè? Daar dromen wij van. ik Skolhaas, Schaatshistoricus, ja, nou. uh, schaats ja we, we, we praten over natuureisen. en dan krijgen we altijd toch een bepaald gevoel bij. Uh, maar, maar is het vooral een historisch verschijnsel geworden, dit soort tochten? Nou ja, het begint er wel langzamerhand een beetje op te lijken. Als je dan hoort dat inderdaad zo'n meeretocht al twintig jaar uh, gepoogd wordt om die. Ja, bestaat die dan? Te hoe, hoe moet je dat noemen? Um... Nou ja, we hebben in, ik heb het nog even nagekeken... zo'n 60 officiële toertochten in Nederland. Maar een aantal van die tochten... Uh, dat zijn aan elkaar geknoopte kleinere tochten, zeg maar. Uh, in Noord-Holland heb je uh, bijvoorbeeld... Uh, de midden-Noord-Holland-tocht van 100 kilometer. De Noord-Holland-tocht van 200 kilometer. Ook nog nooit gehouden. En zo heb je een Overijssel... wat ik zelf het, het, het mooiste uh, natuureisgebied uh, vind... omdat het zo fantastisch afwisselend is door de rietkragen. De meren, de slootjes. Laten nou, uh, we die groen niet nog somberder maken. Uh, ja, inderdaad. Nou ja, die plaatsnaam alleen al daar. Muggebeet, Dwarsgracht, Sint-Jans-Klooster. Waar even van Bentum vandaan komt. Je komt er gewoon doorheen. Maar, uh, ja, ze zijn dus, uh, de, je hebt kleinere tochten, je hebt grotere tochten. En uh, ja, die worden dan uh, inderdaad aan elkaar geknoopt. Maar ja, we mogen lang blij zijn als we die kleintjes kunnen gaan houden. Als dat er dit uh, wintertje nog van zou komen. Mm -hmm. Dat zou al heel wat zijn. Ja. Maar die 200 kilometer... Dat gaat er niet meer in zitten dit ja, jaar. Nee. Jij noemde Evert van Bentum. Uh, meneer Groen, die heeft er wel mee te maken dat u toch bestaat, hè? Ja, in die tijd uh, dat Evert van Bentum die, uh, twee keer achter elkaar die tocht won, dat was, uh, was aanleiding voor mensen hier uh, uit de omgeving. Onder andere de wethouder in die tijd van Klaas Naberman, die bedacht uh, dat het uh, hier in dit gebied ook uh, zou moeten kunnen, 200 kilometer. Eerst werd gedacht van, nou, 200 kilometer worden we hier helemaal niet kwijt. Nou, het is nu zelfs zo dat het uh, in één gemeente, Steenwerkenland plaatsvindt. En ja, dat is wel een uniek gebeuren hier zo. Mm -hmm. ja. zeg, ook dit jaar laat de organisatie van de Overijsselse Merentochten... niet aan het toeval over, want je weet maar nooit. En we luisteren even hoe de voorbereiding zo'n beetje klinkt. Hier liggen stenen hoor, maar je, daar kun je dus niet op staan. Hè? Dat is duidelijk al. hè? En dit is nog grondwijs. Nee, er ligt geen ijs onder. Er zitten gewoon stenen liggen hier zo. Hier, kijk, hier. Kijk eens. Zeg eens hoe er is. Roelof Groen, uh, u pakt de organisatie wel uh, ieder jaar weer uh, heel grondig aan. Hè? Je, je weet maar nooit, zei ik net... Nee, dat is inderdaad waar. Kijk, het is een dusdanig groot evenement. Ja, we willen ons niet gelijk schakelen met de LST'en toch. Maar organisatorisch, de dingen die je moet, klaar moet hebben, die, uh, dat vergt heel veel tijd en veel, heel veel uh, inzet. Veel uh, actualiseren van draaiboeken. Uh, er komen steeds meer, uh, nieuw, komt steeds meer nieuwe regelgeving om uh, ons sowieso de vergunning te krijgen en om het te gaan houden. Nou, dan is dat wel allemaal uh, gewaarborgd. Maar ja, dan moet je wel al, elke keer moet je dat weer bijspijkeren. En, uh, Weer aan de laatste eisen laten voldoen. Ja, en, en wanneer begint bij u de hoop een beetje te kriebelen? Nou ja, de hoop begint te kriebelen. Kijk, als je zo'n periode als, die als nu is... Die hadden we in januari gehad... Ja, dan, dan, dan is het anders dan, dan dat het nu is. Kijk, we zitten nu al bijna in maart. En dan heeft de zon al zoveel kracht. En dan, ja. nou, dan heb ik mijn bedenkingen al van... nou kan dit wel wat worden. Ja, als het nog veertien dagen doorvriest... is de, is de overheids- of meer al gaat van start dan. Ja, ja, nou ja, maar Marne ja. Xcalhaas... zo gaat het dus op veel plekken ieder jaar... Ja, je, je moet natuurlijk, uh, ook al heb je maar een tochtje van vijf kilometer bij Ilpendam, uh, het moet wel allemaal kloppen. Het moet wel veilig zijn. Want stel dat jij de eerste tocht bent en er komen daar vijfduizend man op af. Ja, uh, de kans dat er uh, ergens midden op een meer, je hoort het net ook, er mm. ligt 1 centimeter nu op dichtgevroren windwakken. Nou, als daar uh, morgen uh, rijders overheen gaan, die gaan er geheid allemaal dwars doorheen. Dus die, die veiligheid die moet wel degelijk uh, goed uh, uh, gegarandeerd kunnen worden. Ja. Ja, want ja. als, je, als je dit zo beluistert hè, van de Overijsselse Merentocht... en je zei, er, er zijn er veel meer. Het, het zijn uh, wel mensen die daar heel met, met hart en ziel... elke keer weer mee bezig zijn, hè? Ja, en dat is het mooie. Dat, dat komt voort uit die oeroude structuur van die natuureisclubs die wij al kennen uit, uit de, de, halverwege de 19e eeuw werden die opgericht. En, en die verzorgen uh, ja, eigenlijk een ijsbaantje in hun dorp of, of plaats waar, waar ze zitten. Dus ze verzorgen het ijsvermaak voor de gemeenschap. Maar met elkaar uh, zorgen ze van oudsher ook wat uh, in Friesland nog steeds de ijswegen heet zorgen, zorgen ze dat, dat het hele traject ook geveegd wordt. Want dat is ook een uh, kernfunctie van die die, uh, IJsclubs dat inderdaad die trajecten in Friesland of in Noord-Holland ook uh, sneeuwvrij blijven. En uh, vroeger stonden daar dan sneeuwvegers die je uh, een paar centen moesten toegooien. Nou, dat was vreselijk vervelend, want je mm had -hmm. een grote zak met centen nodig. <laughs> Toen zeiden die ijsclubs: Nee, dat gaan wij gezamenlijk organiseren. Uh, in Friesland hebben ze daar de, de ijswegencentrale nog steeds voor. En zo uh, onderhouden de ijsclubs uh, die ijswegen. En organiseren ze dus ook gezamenlijk die toertochten met z'n allen. Maar ja, in, ook als, het, ja, maar ja als, als het dan geen, geen ijs is, dan, ja, dat, dan is het vooral uh, gezelligheid. Nou ja, het, het begint bij de eigen ijsbaan en het eigen ijsclubje uh, voor de lokale gemeenschap. Nou, daar zijn nu een aantal ijsclubs die hun baantje open hebben. We horen net dat Haartsbergen uh, de eerste wedstrijd... Uh, Mag organiseren. En ja, zo breidt zo'n wintertje als het zich uh, voordoet, langzaam uit tot de kleine tochten, de grotere tochten. En uh, ja, uiteindelijk uh, die hmm. allergrootste waar we allemaal van dromen. Maar ja. Uh, ja, dat zal er dit jaar niet meer inzien. Oh ja, en, en, en, en, en zo, is, en het jij bij Groen? Ons, zo ja? is het bij ons ook. Ja. We hebben hier 14 ijsclubs hier in de gemeente Steenwekkeland. En die 14 ijsclubs die zijn ook allemaal aangesloten bij de Overrijzelse Merentocht. Uh, en wij, wij als uh, als een dagelijks bestuur uh, helpen ook die ijsclubs in leven te, te blijven. Uh, het, had wel het had misschien wel gekund dat er uh, in de ijsloze winters die er geweest zijn, dat er wel alle ijsclubs. Uh, uh niet meer waren. Dat die opgeheven moesten worden. Ja, de moet opgegeven en dat kunnen hadden wij, ook misschien wel. Ja, ja. Dat, kunnen wij, mm -hmm. dat kunnen wij niet gebruiken. Want wat, zij, wat net uh, meneer Kolaas ook zegt... Het is, uh, ze hebben elk hun stuk van het uh, traject te verzorgen. En dat hebben zij allemaal goed voor elkaar. We hebben daar ook in, ge, in geïnvesteerd in, uh, in veegmachines. Zelfs veegmachines die op heel dun ijs kunnen... op een veilige manier, wanneer ze er eventueel door zullen zakken... dan uh, blijven ze in ieder geval drijven. Dat is in het verleden ook... Wel eens gebeurd. En uh, ja, dat, uh, dat komt bij ons niet meer voor. We hebben een stuk of acht uh, à negen van dat soort machines hebben wij in ons gebied uh, ja. staan. Daar hebben we ook in geïnvesteerd. Ja, en het is dus van de belang om alle ijsclubs erbij te houden... want anders wordt het wel heel lang klunehels. als er eentje wegvalt... en, en het gebeurt toch maar uh, zo, zo ineens dat het kan. Ik begrijp, meneer Groen, dat het in 2012 bijna zo ver was. Er werd toen wel een tocht georganiseerd op een deel van de route... van Blokzeil naar Dwarsgracht. Ook weer zo'n mooie naam, hè, Marnie? Ik heb hem toen gereden. Je ja, he, he, hebt hem toen ja. gereden. Ja. Nou ja, dat klonk zo in een reportage van vandaag de dag. Het gaat gewoon door? Het gaat gewoon door. We staan hier op een natuurreis wat al 10 centimeter dik is. En het voelt hartstikke veilig. Nu geen wind. Dus het, is, het gaat een prachtige tocht worden, denken we. De eerste natuurtocht. Hoe spannend was het? Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg spannend. Ja, en dan ontstaat er toch weer een heilig vuur. We gaan ervoor. En dan gaat het draaiboek open en dan uh, gaan we aan de slag. Ja, dat wordt elke dag gemeten. Dus uh, mensen die gaan uh, vandaag ook weer rond om uh, de ijsdiktes op een aantal kritische plaatsen te meten. En u noemt ze al eventjes. De mannen die rondgaan, die gaan kijken of dat ijs dik genoeg is, nou bent u zelf niet. Pineut, maar uw zoon wel, zei u net, hard vast als hij dan het eerste rondje gaat straks? Nou, dat is eigenlijk wel zo. Want je, je maakt je dus altijd zorgen als ze er doorzaken. En dan wordt er altijd meer meegegeven, ga nooit alleen. Haalde je hem in twee maanden. Ja, drie dagen geleden zat hij nog één in een wak, maar het ligt nu al een paar dagen dicht, dus het is nu volledig vertrouwd hoor. Dus je kunt onder de brug doorlopen als je dat per se wilt, dus uh, het gaat allemaal goed komen hier. Ja, ik sta naar de te maar dat wak hier hoor, maar dat is uh, nu ook alweer vertrouwd. Dat lag uh, Vandaag is het uh, vrijdag, lag een dinsdag nog open, dus er zat er heen nemen. En hebben we dus van die ballonnen die overhangen, omdat die heen weg zouden gaan. Het is nu toch wel al een centimeter zeer. maar ijs zit hier al in, in, in, in dit wak. Dit is onze schaatsambulance, een product van dwarsgraag door dwarsgraag, samengemaakt met Henk Petter aluminium lasbedrijf en uh, RAV IJzerland. En daar kun je een brancard op borgen. Ja, dus zo'n brancard uit een ziekenwagen kun je hierop inrijden. De broeder kan ernaast zitten. Dus zoals mensen er echt gewond zijn. Kunnen, kunnen er, ze hiermee afgevoerd kunnen worden? Kunnen ze hiermee af. Was dat nodig, Roelof of Groen? Ja, nou ja, er gebeurt natuurlijk altijd van alles op, op het natuurreis. Hè. Er zijn valpartijen en er uh, komen altijd mensen met, uh, met breuken... of wat dan ook maar, van, uh, van het ijs af. Ja. Nou ja, dat, is, uh, dat hebben wij ook proberen uh, te uh, organiseren. We hebben, uh, het Rode Kruis is ons, uh, onze partner in het, uh, in het medische gebeuren. En dat is ook allemaal goed afgedekt. Ja, op alles voorbereid. Ook als het nu ja. in één keer zou gebeuren, Marnik Koolhaas... heeft hem dus in de tijd uh, gereden, in ieder geval dit stukje. Is mijn laatste ja. Ja, die dat was de laatste. Heb. Ja. ja, in dat jaar was ook de Hollands-Venetje toch nog. Die, uh, dat was ook ja. de wedstrijd. Ook toch. gedaan? Die, die, die laatste... Niet in dat jaar, maar ja. wel daarvoor. Ja. Dat was in 2012. Ja, Overijssel is mijn favoriete natuurreisgebied. Uh, ja. Ja. Nou ja, en wij willen ook allemaal best wel gaan kijken en, en meedoen. Oh. Maar het, het moet nog maar een keer lukken. Nou ja, meneer Groen, als ik u net zo hoorde... dan, ah, dan wordt het toch nog wel een uh, lastig verhaal. Maar ja, u bent er al helemaal klaar voor. Dat bent u al twintig uh, jaar. Um, Marnix Koolhaas, uh, alles wetend van geschiedenis ja. van schaatsen... natuurijs zelf, dus de laatste ja. tocht gedaan. Hebben we het einde van de schaatsgeschiedenis... inmiddels wel zo'n beetje meegemaakt? Oh, je nee. kijkt me echt aan van, nee, oh nee, nee, toch? Nee, nee, nee. nee, nee, <laughs> oh, nee het, zal, het zal blijven vriezen. Ja. Uh, het, het, het, het zal minder worden. Maar waar ik bijvoorbeeld wel voor pleit. is. Uh, we hebben in Binnenhuizen. een natuurijsbaantje liggen. van zo'n vijf kilometer. Dat kun er een beetje. Uh, uh, de, nou, de slag daar kun pakken je, houden. Ja? Daar uh -huh. kan je ja. nog gewoon. de, de, de natuurijsbeleving hebben. En dat soort baantjes. zouden er eigenlijk meer in Nederland moeten komen. Want al die overdekte 400-meter-banen. Ja, zijn wel leuk voor wedstrijdrijders. maar is zijn voor recreanten toch eigenlijk hartstikke saai. en hebben geen enkele relatie meer met dat prachtige landschap je en door de natuur rietkragen. waar je doorheen ja. wil schaten... en die wind die je in je neus wil voelen. Dat is waar het uh, om gaat bij dat schaatsen. Ja. En dat moeten we toch wel uh, zien te behouden. Desnoods dan met hulp van wat uh, kunstijs hier en daar. Nou ja, Roelof Groen, hoe gaan de komende dagen er voor u uitzien? Nou, ik, eh, als het eind van de, van de vorstperiode in zicht is... dan krijg ik weer wat meer armslag. En dan uh, ga ik ook een, uh, een stukje ijs opzoeken... waar ik mijn schaats onder kan winnen En dan even met mijn kleinkinderen uh, even wat schaatsen. Dat uh, ga ik er zelf ook nog eventjes van genieten. Het komt nu weinig van. En dat kan ook helemaal niet. Laten we dat even voorop stellen. Laat de mensen alstublieft niet naar dit gebied toekomen. Want het is uh, echt onverantwoord. Maar uh, mijn, uh, mijn tijd komt nu nog eventjes. Ik ga nu nog een paar stukjes uh, proberen uh, te schaatsen. Ja, gewoon een beetje heen en weer. En die Overijsselse Meerentocht, nou ja... Ja, dat, ja, ja ja dat, dat is, dat is uh, Ja, we zijn altijd overgeleverd aan koning Winter. En de uh, laatste uh, dachten we dat hij weer langskwam. Maar ik kwam een beetje aan, maar hij blijft niet lang genoeg. Net wat ik neer zei: als hij nog een veertien uh, dagen blijft, dan, uh, dan kan hij volop geschaats worden. en Daar ben ik niet bang voor. En dan is iedereen van harte welkom hier in de kop van Overijssel in de gemeente Stijnwerkerland. Oké. Okay. Uh, Rollof Groen, dank u wel. Maar niks koolhaas. Uh, morgen in ieder geval Haaksbergen. Ben jij daar dan ook bij? Of zeg je van nou, ik nee, geloof hoor, het wel. Dat, dat is voor uh, mij niet interessant genoeg. En, ja? en, ik ben niet meer snel genoeg om mee te mogen doen. dus uh, nee. Uh, wat misschien nog wel verstandig is om even te melden... want morgen gaan er natuurlijk al wel massa's het ijs op. Laat iedereen in godsnaam ijspriemen meenemen. Het is niet verplicht nog steeds. Maar, uh, en je zou ook een helm bijna verplicht moeten stellen. Maar vooral die ijspriemen, want ga je in een windwak... dan kom je er echt op eigen kracht niet meer uit. En met die priemen trek je jezelf uh, zo eruit. En uh, ja, veiligheid boven alles. Want uh, er zijn in de geschiedenis heel wat mensen uh, verdronken bij uh, ijsperiodes. Ja, ja. Goed dat je dat nog even zegt, maar niks kan schaatshistoricus. Dank je Nieuws via de NOS dan. Een 21-jarige man heeft bekend, u hoorde het in het nieuws... dat hij drie mensen in verpleeghuizen onnodig insuline heeft toegediend. Heeft het OM bekendgemaakt op de eerste zitting over die zaak. Een van de drie patiënten overleefde het niet. De man werkte als stagiair en uitzendkracht in verpleeghuizen in de regio Rotterdam. De zaak kwam aan het rollen toen een vrouw onwel werd. Er zijn tot nu toe drie lichamen opgegraven voor onderzoek. NOS-verslaggever Trudy van Rijswijk volgt de zaak. Trudy, die man werd al verdacht. Nu heeft hij bekend. Wat heeft hij gezegd? Hij uh, zei dat, uh, dat hij uh, één moord inderdaad gepleegd heeft. Dat de andere moordpoging ook uh, van hem was. Maar dat er in één geval sprake was van een vergissing. Dus die andere twee keren was echt opzet. Maar in één geval was er sprake van een vergissing. Hij dacht echt dat die patiënt uh, insuline nodig had. En dat bleek niet het geval. Ja, ja. Toen, toen dit verhaal bekend werd, toen, toen kwamen er ook meer meldingen. Hoe, hoe staat het daar inmiddels mee? Nou, het OM gaat voor uh, zeven moorden en acht pogingen tot moord. In totaal dus vijftien gevallen. Um, maar dat is voorlopig, want uh, het is niet zeker dat we met deze meldingen... dat we er zijn. En verder moet er nog een heleboel uh, politieonderzoek worden gedaan... volgens het OM. Ze hebben, zoals je zei, drie lichamen opgegraven. Maar uh, de za zaak is nog lang niet klaar, zei uh, de officier van justitie. En hij wil dan ook dat de zaak weer aangehouden wordt tot 15 mei. Want volgens hem... gaan Zeker zo lang duren voordat al dat bewijs uh, gevonden is en in kaart gebracht. Het is echt gigantisch. Het gaat om duizenden pagina's met patiënteninformatie die allemaal geanalyseerd moeten worden. Ja, heeft de advocaat van nou, de verdachte nog iets van done. zich uh, laten horen? Ja, die heeft van zich laten horen. Die zegt, um, het OM heeft de zaak opgeblazen. Uh, en uh, ik, wij uh, konden niks, want uh, Rachid die, die uh, verdachte, die zat in beperking. Dus wij konden helemaal niks. Uh, iedereen werd beïnvloed door de media, uh, ook de getuigen. Dus, dus het gaat helemaal niet eerlijk op deze manier. En bovendien zeggen zij, er is ook nog gelekt door de recherche. En dat moet tot op de bodem uitgezocht worden. Want ook dat is niet zoals het hoort. Dus uh, ja, wij wachten af... Uh, hoe dit zich verder ontwikkelt. Vooralsnog, uh, 15 mei is nu de volgende datum waarop gemikt wordt. Trudy van Rijswijk, dankjewel. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. En vandaag in de wereld van morgen de vraag waar iedereen wel eens mee zit... moet ik nou naar de dokter of niet? Je voelt een steek in je zij, pijn in je onderbuik, gaat spontaan, spontaan zweten... of je hebt al een paar dagen helemaal geen trek. Wat doe je? Bel je dan de dokter of wacht je onder het motto... nou ja, als het vanzelf gekomen is, dan... Enfa. Om te helpen bij die onzekerheid ontwikkelde Gertjo van Doornik een app. En die heet inderdaad Moet ik naar de dokter? Gertjo van Doornik is hier. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Um, waarom dan zo'n app? Je kunt toch ook gewoon de dokter even bellen? Is het nodig dat ik langskom of niet? Dat is waar, ja. Alleen uh, in de tijd dat ik directeur van de huisartsenpost was in Apeldoorn... hebben wij ontdekt eigenlijk dat heel veel mensen twijfelen of ze wel of niet naar de huisarts moeten. En er blijkt eigenlijk ook uh, naar onderzoek... dat 40% van de mensen die naar de huizenpost bellen, die twijfelen. En dat merkt we dan ook, hè? want dan zeiden ze van... ja, ik, ik weet het niet zeker, maar ik bel toch maar eventjes. En uh, ja, de huisartsenpost is er eigenlijk voor spoedeisende huisartsgeneeskunde. Dus uh, wat wij eigenlijk niet willen is al die mensen met die hele lage urgenties... die eigenlijk gewoon tot de volgende dag... Uh... Die 40 die, die wilt u helemaal niet? Nou ja, die 40 kun je nooit helemaal uh, uh, uh, zeg maar uitsluiten. Want er zijn ook mensen echt bezorgd. Hè? En als mensen bezorgd zijn, snap ik best uh, dat ze dan toch gaan bellen voor de zekerheid. Ja? Alleen je wilt eigenlijk uh, dat die mensen gewoon liever de volgende dag... naar hun eigen huisarts gaan met deze klachten. Ja, maar goed, die moordende onzekerheid, hè, waar ze dus mee zitten. En toen dacht u van, nou ja, daar, daar moet een middeltje voor zijn. Een, een, een app is het ja, dus. Ja, nou, we dachten de... eigenlijk van, ja. je zou een soort hulpmiddel uh, uh, moeten maken. Dat die mensen bij twijfel de app kunnen gebruiken. Ja. ja, en hoe werkt dat dan? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt afhankelijk of je een man of een vrouw bent een, een poppetje te zien. Een mannetje of een vrouwtje. En stel dat je, dat je hoofdpijn hebt, dan klik je op het hoofd. En dan krijg je een aantal uh, vragen. En die vragen hoef je eigenlijk allemaal maar alleen maar met nee uh, of ja te beantwoorden. En op basis van de antwoorden die je geeft, uh, wordt eigenlijk een urgentie bepaald. En naar, aan, naar aanleiding van de urgentie uh, wordt gezegd... Van, nou, je moet nu naar de huisarts uh, of je moet nu naar de huisartsenpost. Hè. Die app die weet hoe laat het is. Dus uh, hij zal je overdag nooit naar de huisartsenpost sturen. En hij zal je s'avonds en s s'nachts nooit naar de huisarts sturen... Uh, en op basis van die urgentie uh, kan hij ook zeggen: 's avonds van nou je, je hoeft nu niet naar de huisartspost, maar wij adviseren je om, om morgen naar je eigen huisarts te gaan.' Ja. En is die helemaal betrouwbaar? Hij is uh, absoluut betrouwbaar, want anders zouden we hem uh, niet. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, ik denk dan toch: dan zo'n ja, zo, ja, zo app, als ik het als nou even vraag aan de assistenten. dan ja. kan die BT misschien maar eens op door moeten vragen. En, wat, en ik weet zelf misschien niet wat ik aan moet klikken. Ja, nee, dat snap ik. We zeggen ook ja. altijd uh, tegen de mensen: als je de app gebruikt, je moet echt eerlijk antwoord geven. Je moet je klachten dus niet erger of minder erg maken. Uh, want dat heeft uh, consequenties voor de uitkomst. Uh, en aan de andere kant: onze app is uh, gevalideerd door het Nederlands Huisartsgenootschap. Dus ja, dat is het Wetenschappelijk Instituut van de Huisartsen. En die hebben gezegd, hij is veilig. Ja, u werkt er al mee? We werken er al een aantal jaren mee. Ja. Ja. En uh, werkt het ook in die zin dat, dat mensen, als, als ze dan het advies krijgen... Uh, bel de dokter niet, dat ze dan ook echt niet bellen? Ja, we hebben daar uh, onderzoek naar gedaan. En er blijkt in uh, 70% van de gevallen dat de mensen het advies van de app uh, opvolgen. En werkt die ook voor psychische klachten bijvoorbeeld? Ja, er zitten ook vragen in met mensen met, met, met psychische klachten, dat klopt. Ja. Nou, de vorige minister van Volksgezondheid, mevrouw Schippers... die heeft veel geld beschikbaar gesteld voor e-health. En uh, daar hebben we ook in dit programma veel aandacht aan besteed. En uh, gemerkt dat er toch nog maar heel weinig gebruik wordt gemaakt... van ja, zeg maar doe-het-zelf, doe uh, zorg. U zegt bij mij werkt het wel met deze app. Waar gaat het dan vaak mis? Ik denk dat het grootste probleem met uh, e-health met e en innovaties is. Dat. Uh, kijk, iets, iets verzinnen is niet zo ingewikkeld. Ik bedoel, deze app hebben we ook op één dag verzonnen. Alleen uh, het gaat erom dat je hem implementeert. En dat je zorgt dat hij ook op de goede manier gebruikt wordt. En ik denk dat daar heel veel uh, dingen misgaan. Hmm. De, de mensen in de zorg die zijn over het algemeen wat conservatief. En dat is niet verkeerd. Die, want die in ze... de zorg, de mensen die er werken of de mensen die er gebruik van maken? Nee, de mensen die er werken. Ja. Over het algemeen zijn die wat conservatief. Maar dat is. Dat is op zich prima, want ze kiezen voor de veilige kant. Dus uh, het is ook heel lastig voor die mensen... om dan iets nieuws te gaan doen. Ja, ja, ze kiezen voor de veilige kant... want ja, ze kiezen voor uh, de mensen die ze nodig denken te hebben. Ja, ja, klopt. Ja, zeker. Maar goed, als, als gebruiker van de app... want dat is nog een, nog een ander ding, moet je heel openhartig zijn. Hè? U zegt al, je moet heel eerlijk al die vragen beantwoorden. Ja, straks gaan we het hebben over de aftapwet en, en dat soort zaken. Mensen maken zich ook vaak zorgen over hun privacy. Merkt u daar nog iets van? Wat, wat gebeurt er met al die informatie die ik aan de app geef? nou, Dat is eigenlijk het mooie van deze app. Wij slaan helemaal niks, geen informatie op. Dus de mensen gebruiken de app op hun eigen telefoon. Dus alles wat ze daar doen staat op hun eigen telefoon. We bewaren geen gegevens van de mensen. Dus ja, we voldoen ook volledig aan de, aan de privacywetgeving. Mm, nou ja, en u krijgt 40% minder telefoontjes? Nou, dat, uh, dat kan ik niet zeggen. Dat, dat hopen we natuurlijk. Uh, je merkt met... het als de telefoon wat minder vaak gaat. Ja, zeker, dat is waar, ja. Ja. ja. Maar daarom zijn we ook nog wel met een aantal doorontwikkelingen bezig met de app. We zijn de app nu ook in een chatbot-vorm uit te brengen. Dus dan ben je aan het chatten met een, met een robot eigenlijk. En daarmee hopen we nog meer op de emotie van de mensen in te spelen. Oké, okay, met een robot op de emotie inspelen. Ja, nou dat klinkt, dat klinkt heel uh, uitdagend en dat is het ook. Ja. Maar het is gewoon zo dat, uh, dat robots al teksten kunnen lezen. En als die zegt van ik heb hele erge, hele erge hoofdpijn, als je dat schrijft. Mm -hmm. Dan snapt die, uh, die dat robot je dat je een hoge hebt. emotie uh, hebt op dat moment. En ja, daar speelt okay. hij dan op in met, uh, met de vragen. Ja, ja. Dus uh, als, als het daar nu ligt gaan alle collega huisartsen er gebruik van maken? Uh, nou, ik denk dat het een goed middel is om de, de werkdruk op de huisartsenpost uh, iets, iets te verminderen. Want dat is echt een hot item momenteel. Ja. Moet ik naar de dokter? Zo heet de app. Iedereen zou hem kunnen downloaden? Ja, hij is gratis. Hij staat in de App Store. Oké. Okay. Dank u wel voor dit verhaal. Gertje van Doornik, ontwikkelaar van die app. Dus moet ik naar de dokter? Graag gedaan. Weet u het al, of u voor of tegen die aftapwet bent. 21 maart mag u het aankruisen bij het referendum. Vooral de tegenstanders, die roeren zich. Gijs Rademaker, die peilde wat de leden van het panel vinden. En dat is interessant. Straks de reactie van Katelijne Buitenweg van GroenLinks. Tegen en Harry van der Molen, CDA voor. Lammert is er. Team voor vier trending vandaag. Met wat, Lammert? Met een waarschuwing voor gratis vliegtickets via WhatsApp. En de katholieke kerk kan de vraag naar duivelsuitdrijvingen niet meer aan. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Megens. De man van 21 uit Rotterdam, die wordt verdacht van moord en poging tot moord op bewoners van verpleeghuizen, hij heeft bekend dat hij drie bewoners zonder medische noodzaak insuline heeft toegediend. In twee gevallen was dat opzettelijk. In het derde geval zou dat per ongeluk zijn gebeurd. Eén van de drie slachtoffers overleefde dat niet.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 Een Tsjechische rechtbank heeft bepaald dat de koerdisch syrische politicus Salih Muslim moet worden vrijgelaten. Die werd afgelopen weekend op verzoek van Turkije aangehouden. Dat land wilde een uitleveringsverzoek indienen. De Turken beschuldigen Muslim van ondermijning van de staat en meervoudige moord. Dorad, dankjewel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. En, uh, nog steeds een probleem op de A27, Utrecht richting Breda. Inmiddels zijn de auto's geborgen. Nu is Rijkswaterstaat bezig om de, de rijstroken daar weer schoon te krijgen. Maar de weg is nog steeds dicht, daardoor tussen knopende de Everdingen en knopen... 12 kilometer met een uur vertraging. Bij de weg van Utrecht naar Breda kan je beter omrijden... via de A2 en de A15 over Knopendel. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Politici moeten ook hun geweten volgen. Dat is natuurlijk voor nest voor het vertrouwen in de politiek. Ik snap de onvrede, ik snap de frustratie. Het is beschamend dat de overheid dit zo slecht doet. Ik heb niks aan oude beschaving als mijn eigen beschaving... afbrokkelt onder mijn ogen. Politiek Vandaag. Met een nieuwe zetelpeiling door Gijs Rademaker... van het vandaag Opiniepanel. Interessante peiling. Nu de campagnes voor de gemeenteraad een beetje grijs op stoom beginnen te komen. Ja. Heeft het aannemen van de donorwet, juist het afschaffen van het referendum... nog wat betekend in de politieke voorkeur? En, want ja, dat gebeurde natuurlijk ook de afgelopen weken. Wat deed de leugen en het vertrek van Albe Zijlstra? Nou, kom maar door met die nieuwe zetelpeiling. Ja, ik vond januari nog een redelijk rustige maand. Februari was het absoluut niet. Je noemde het net op. Ja? Er is nogal wat gebeurd. Wat zijn de gevolgen? Nou, de gevolgen zijn eigenlijk niet heel, Suzanne. Ja, ze kijkt verbaasd, zeg ik er even bij. Uh, ja. je, want dat zou je verwachten, na, na zo'n maand. Maar we zien eigenlijk dat het uh, kiezers niet raakt. En dat betekent dat de VVD nog steeds met 31 zetels... de grootste partij is in onze peiling. Ja, gevolgd door D66 op 16 zetels... Ja, die noemde zich net op Twitter al blij... de, de op één na grootste de tweede partij van het land. Maar zo simpel ligt het niet, want er zijn een heleboel partijen... die binnen de marges gelijk staan met D66. PVV noteert 15 zetels, CDA ook al. GroenLinks op 14, SP op 13. nou Dan zakken we een stukje... Dan komen gezamenlijk overigens P van de A en Partij voor de Dieren allebei op acht zetels. Dat is wel uh, ziek niet vaak dat ja. is P van de A en uh, de Partij voor de Dieren gelijk staan. Mm -hmm. ChristenUnie volgt met vijf zetels, uh, 50 plus met zes, SGP op drie, Denk op vier en Forum voor Democratie ook belangrijk, uh, had twaalf zetels en houdt die twaalf zetels ook. Ja, want uh, in die opzomming, uh, die korte opzomming die ik net even <laughs> deed... daar zei ik ook niet nog al dat uh, gedoe binnen Forum voor Democratie... waar allemaal mensen weg uh, moesten of uit zichzelf zijn weggegaan. Um, hebben jullie nog gekeken naar hoe de aanhang van Forum voor Democratie... over al dat gedoe uh, denkt? Ja, dat hebben we toch zo objectief, terwijl mijn telefoon even gaat... zo objectief mogelijk uh, hebben we dat bekeken. Mm. Um, dat werd me overigens niet in dank afgenomen door veel Forum voor Democratie... Die natuurlijk vinden dat wij hier niet naar mogen vragen. Maar we hebben ze toch vragen gesteld. Over die interne democratie. We hebben ze vragen gesteld over uh, Jared Taylor. He, de, de, de, de inspirator van vele extreemrechtse groeperingen. Met wie Baudet van het een paar etentje. Uur, van het etentje, uh -huh. precies. Waar u heeft, heeft gezeten. We hebben vragen gesteld over het vermeend racisme. dat deze, deze maand ter sprake kwam. En eigenlijk is concluderend. Um, dat op al die vragen. op al die terreinen staan kiezers en leden van de partij lijnrecht achter Forum voor Democratie. Ja. Ze vinden dus eigenlijk dat, uh, dat er niks verkeerd is gebeurd de afgelopen maand. Ja, Remco Teulings, politiek commentator ja, in ja. Den Haag. Uh, de de Forum-achterban blijft dus achter Baudet staan. Ja. Verrast jou dat? Nou ja, Je ziet het eigenlijk hetzelfde gebeuren als bij Geert Wilders. De PVV is natuurlijk in de loop der jaren uh, vaak onder vuur komen te liggen... om allerlei redenen. Uh, en daar uh, bleef het electoraat ook altijd vierkant achter Wilders staan. Ook omdat uh, Wilders ook een beetje de partij is... Uh, en dat zie je, datzelfde zie je bij Forum een beetje ontstaan. Bordet is Forum voor Democratie voor een deel natuurlijk. Ja, met de irritatie als er naar gevraagd wordt. Ja, dat dan weer wel. Uh, maar ja, kennelijk uh, die, loopt die irritatie dan uh, richting de, de partijtop niet zo hoog op. Ja. Nou, blijkbaar. Gijs, zo meteen hebben we het over de, de WIF... de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, ja. aftapwet, sleepwet... zoals sommige mensen zeggen, referendum daarover. Uh, daar heb jij ook vragen over gesteld. Ja. Eerst is dat referendum aan zich, want wat vinden de leden ervan... dat dat wordt afgeschaft? Ja, gebeurde ook nog deze maand. Um, en daar hebben we naar gevraagd. Twee derde meerderheid van de mensen is tegen het afschaffen van die wet. Vindt het dus geen goede zaak dat dat is gebeurd? Eén derde vindt van wel. En daarbij horen de meeste coalitie kiezers, als we, als we daar even naar kijken. Dan zie je dat uh, de kiezers van de ChristenUnie, maar ook van D66, Sajant, uh, en de VVD, die zijn allemaal voor het afschaffen van, van die wet. Alleen CDA-kiezers zijn heel erg verdeeld. Oké, okay, Remco, D66-achterban dus uh, voor, voor afschaffen, dat heeft op de partij ja. op dan goed aangevoeld? Ja, kennelijk wel. Kijk, uh, hm. de laatste jaren, zeker na het uh, Oekraïne-referendum, zag je het enthousiasme met name onder hoogopgeleide, voor uh, het referendum flink afnemen. En laat D66 nou net een partij zijn waar uh, relatief veel hoogopgeleiders ja. zich toe aangetrokken uh, voelen. Uh, ja, die zien er steeds, uh, steeds minder in, dus die vinden het dan ook niet zo erg dat, dat uh, dit uh, down the drain gaat. Mm -hmm. Even dan een een voorschot op uh, het laatste raadgevend referendum over ja. die aftapwet. Wat zeggen de leden van het opiniepanel over die wet? Ja, er is er nog eentje. Nou, um, we peilen zodra mensen naar de stembus gaan, of het nou uh, dus zetelpeilingen zijn, als in dit geval peilingen voor een referendum, doen we dat samen met onderzoeksbureau Ipsos. En die hebben voor ons de peilingen uitgevoerd. En van de mensen die van plan zijn te stemmen... dat hebben we eerst even gevraagd... Mm -hmm. um, daar zijn de meeste voorstander van die wet. Wij zien op dit moment zo'n 48 voor die wet. 32 is tegen die wet. En dan, als je dan optelt, dan zie je dat er een grote groep is... ongeveer een vijfde van de mensen die dus zegt... ik wil wel gaan stemmen, maar ik weet oprecht nog niet wat. Dus je ziet het... De voorstanders staan duidelijk voor, maar één op de vijf weet het nog niet. Dus de komende drie weken kan er nog van alles gebeuren. En we zullen dat over drie weken opnieuw peilen. Ja, wat, wat, wat, zijn, wat zeggen ze er verder bij, bij hun motivatie om voor of tegen te stemmen? Ja, je stemt tegen omdat je vindt dat... Uh, dat het je privacy schendt en dat dat het allerbelangrijkste is. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ben gewoon bang dat de overheid lek is... en dat deze gegevens door verkeerde personen, instanties... soms ook commerciële bedrijven zullen worden gebruikt. En een heleboel mensen zeggen luister, ik vind het best dat er gecontroleerd wordt... maar deze wet vind ik gewoon veel te ver gaan. Nou, dat is het belangrijkste. Mensen die voorstemmen, die zeggen... ja, luister, ik heb gewoon niks te verbergen. Het aloude argument, ik heb niks te verbergen. Um, veiligheid vind ik gewoon belangrijker dan mijn, uh, dan mijn privacy. Deze mensen hebben vaak ook het vertrouwen... dat instanties gewoon niet geïnteresseerd zijn... in al die kleine gegevens van burgers. Dat uh, zeggen ze heel veel. En tenslotte zeggen ze... Luister, het zijn nieuwe tijden, moderne tijden. Fred, iemand schreef letterlijk... de tijd van de morsecode en de postduif is voorbij. Dit zijn moderne tijden die vragen gewoon om, om nieuwe, moderne middelen. Ja, deze wet mm -hmm. uh, is er één van. Ja, Remco, en dan, dan is het toch wel bijzonder. Mm -hmm. hè? We zeiden net van, nou ja, de, de, de, de coalitie schaft dus uh, het referendum af. En ja. Daar wordt ook vaak bij gezegd, ja, ook voor D66... Hè, omdat het Oekraïne-referendum nogal tegenviel... en alles wat dat losmaakte. Nu zie je dat er wel een beweging is die zegt voor de aftapwet te willen gaan stemmen. Ja. Ja, ja. Dat, dat kan maar goed. Dat, dat, je ja, kan maar in ieder geval, nu zou, zijn, uh, misschien als voor, uh, in plaats van het Oekraïne-referendum... Ja. Dit, dit referendum was geweest, dat D66 er heel anders over had gedacht. Ja, uh, dat is natuurlijk uh, 100% speculatie, ja, maar het, het, zou best ja. wel eens, het zou best wel eens kunnen. Uh, kijk, aan het, uh, het onderwerp, het Oekraïne-verdrag... zaten natuurlijk allerlei haken en ogen. Er was niet voor niks in eerste instantie uh, in de referendumwet... die nu nog net even geldig is, uh, een clausule opgenomen... Dat, er, dat het niet over verdragen kon gaan, zo'n referendum. Referendum. Nou, dat is er uiteindelijk in de Eerste Kamer weer ingefietst. Dat was natuurlijk om, om, om problemen die u nadien... nadat het referendum is gehouden, uh, op om die te voorkomen. Um, ja, het was geen ideaal onderwerp om nou eens goed te testen... Uh, werkt het nou zo'n raadgevend referendum? Maar vandaan, vandaar dat heel veel voorstanders van het referendum ook zeggen... had dit nou nog een ja. paar keer uh, geprobeerd met een aantal andere onderwerpen... en dan had je kunnen evalueren of het een nuttig instrument ja, is. Nou ja, Remco, ook het moment natuurlijk. Uh, dat was een referendum... Op op zich. Er kwam bijna niemand ja. opdagen. Maar, ja. maar uh, dit wordt samen met gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Je kan verwachten ja. dat die opkomst veel hoger is. Ja, misschien hadden ze het moeten wisselen. Ik denk dat dat had uitgemaakt. Ja, ja, goed, ja. Ja, dat is allemaal speelt milk waar we het over hebben. Geen rademaker? maken, dank uh, uh, Naar de televisie, hè, want om kwart over zes... dan zijn de resultaten ook uh, te zien op NPO 1. NPO 1, ja. Dank je we praten nog even door hoor, over die aftapwet. En dat doen we met vice-fractievoorzitter van GroenLinks... Uh, Katalijn de Buitenweg. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook contact met CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen. Dag meneer van der Molen. Goedemiddag. Nou, mevrouw Buitenweg, u hebt de uitslag van het een vandaag Opiniepanel net uh, gehoord. U voert toch een beetje hè, als, als tegenstander een achterhoedig gevecht. Nee, dat, dat denk ik niet. Ik snap heel goed dat mensen uh, nou, in eerste instantie nee zeggen of, of ja zeggen eigenlijk tegen dit referendum. Omdat ze zeggen: Ja, ik wil, ook, uh, ik wil zorgen dat Nederland ook veilig blijft. Maar wat we ook zien uh, in andere opiniepeilingen die al wat langer gehouden zijn... is dat de voorstem afneemt hoe meer mensen eigenlijk van de wet weten. Omdat ze inderdaad vinden dat de bevoegdheden gewoon te ver gaan. Dus we zijn er wel voor dat de veiligheidsdiensten goed uitgerust zijn. Dat ze ook inderdaad goed toekomstbestendig zijn. Juist ook inderdaad in dit tijdperk... waarin veel meer technologie is dan we hadden voorzien in de oude wet, maar dat deze wet eigenlijk te ver gaat. Dus dat zie je ook in okay. opiniepeilingen... die eigenlijk al gehouden zijn vanaf een paar maanden geleden. Dus hoe meer je ervan weet, hoe meer je tegen bent... Ja. Uh, CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen, nou dan weet u er niet zoveel van. Ja, dat is, dat is de logische gevolgtrekking, maar ja. dat klopt niet uh, uh, gelukkig. Ik denk dat heel veel uh, kiezers die nu gepeild zijn... Um, eigenlijk heel goed begrijpen waar deze wet voor bedoeld is. Um, uh, en dan ook in een grote meerderheid uh, zeggen, we steunen het. Het heeft er alles mee te maken dat onze inlichtingendiensten doen... ontzettend ingewikkeld werk. Die moeten aanslagen en aanvallen zien te voorkomen. Uh, dat zijn allemaal professionals en die hebben maatregelen nodig... Uh, methodes nodig, bevoegdheden, om Nederland veilig te houden. Houden. En als het om de militaire inlichting en veiligheidsdienst gaat... om de jongens en meiden te beschermen die voor ons naar het buitenland gaan. En ik denk dat mensen daar wel een gevoel bij hebben dat dat heel belangrijk is. En het is een zorgvuldige wet. Dus er gaan ook niet gekke dingen gebeuren die we met elkaar niet willen. Daar is de wet heel helder in. Ja, en dat gelooft u nee. niet zo, mevrouw Buitenweg? Nee, dat is, ook, dat is ook gewoon niet zo. Er zijn wel uh, uh, ook een aantal waarborgen gegeven... maar die zijn juist niet in de wet gegeven. Dat is een kritiek die eigenlijk heel wijd verspreid is... over heel veel organisaties, dat ze zeggen... ja, deze wet regelt wel de bevoegdheden van de diensten... maar niet echt allerlei waarborgen. Kijk, wat een groot probleem is met deze wet... is dat het, nou, het heet daarom niet voor niks door heel veel mensen... Uh, de sleepwet, uh, het maakt een sleepnet mogelijk. Dus dat betekent dat je van een bepaalde wijk... Uh, alle communicatie kan aftappen, dus... Met met wie je appt, met wie je belt, met wat je internet... Eh, zelfs informatie over je gezondheid. Dat kan zo allemaal als bijvangst bij de diensten terechtkomen... en langdurig worden opgeslagen. En dat is proportioneel. En dat maakt Nederland ook niet veiliger. Want het gaat er juist om vaak dat je niet, veel gerichter informatie verzameld en juist inderdaad om Nederland veilig te maken. Van de Molen? Nee, dat, dat beeld klopt niet. Ik vergelijk het altijd zelf met um, uh, de speld vinden in de Hooiberg. Ja. En de inlichtingendiensten gaan niet hun eigen Hooiberg organiseren. Die zijn echt, eh, overigens ook met een specifieke opdracht... op zoek naar iemand of iets, en die hebben niet behoefte... Om, om al die bakken data uh, bij elkaar te harken. om daar binnenin nog eens een keer te gaan zoeken. Daarvoor hebben ze vaak de tijd niet. Daarvoor is het risico te groot. wat ze proberen te verhinderen. Um, en uh, het hele idee dat de inlichting- en veiligheidsdiensten. geïnteresseerd zouden ja. zijn. in welk Netflix-programma je kijkt. dat klopt echt ja, niet. Maar dan is het wel jammer. Uh, dit is ook het argument steeds van de minister geweest. van nou het zal niet gebeuren. Maar het kan wel. En er was oorspronkelijk een amendement van de heer Verhoeven van D66. zo uit de tijd dat d 66 nog tegen deze wet was. En die regelde juist dat die sleepnetbevoegdheid... uit de wet zou komen. En wat zei de regering, en ik, ik, ik citeer hier kort... Daarbij zal wel degelijk stelselmatig en op zekere grote schaal data worden vergaard en geanalyseerd. Dat is wat zij ze zeiden, van dat is ja. wel degelijk de bedoeling. Ja, maar dan kunnen mensen is... zeggen, en zo staat het ook in het regeerakkoord, van nou, het, zal niet, uh, het zal niet gebeuren. Ja, en dan gaat het over maar hoeveel het vertrouwen je wel. dus hebt in, in de mensen die erover gaan. De sleepwet, zo heet het niet, het heet de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, Remco Teulings. Ja. Zoals we, we horen hoe de discussie uh, nu verloopt. Mm -hmm. Dit is een wet die de politiek verdeelt. Nou ja, in zoverre dat de coalitie gewoon voor deze wet is. Zelfs D66 had, in de, die partij had in de vorige kabinetsperiode nog een waslijst aan kritiek. Maar zegt nu van stem nu maar voor deze wet en uh, we gaan goed in de gaten houden of hij uh, goed werkt. Um, de, de coalitie wordt ook aan de meerderheid geholpen door uh, de PVV, de SGP zijn ook allemaal voor. PvdA uh, heeft een wat, wat, wat, wat, wat, wat uh, twijfelachtiger positie, want die hebben in eerste instantie voor deze wet gestemd, maar willen er nu eigenlijk geen positie meer over innemen. Terwijl hun jongere afdeling, de jonge socialisten campagne tegen gaat voeren. Dat doet trouwens ook de jongere afdeling van, uh, van D66. Dus, dus binnen bepaalde partijen is er, uh, is er nog behoorlijk wat, uh, wat spanning. Ja, maar wat, wat kan het referendum dan nog uitrichten? Nou ja, kijk, uh, op voorhand uh, lijkt het dus een, een lastige zaak... voor de, de tegenstanders, maar hoe het dit ook loopt... Kijk, in eerste instantie moet je ook nog kijken... hoeveel mensen komen er opdagen. Als er boven de 30% uh, opkomst is... dan, uh, dan moet uh, het kabinet dit toch serieus gaan nemen. En er ontstaat uh, natuurlijk, natuurlijk sowieso discussie. Kijk, uh, kijk, Buma van het CDA die kan zeggen van... ik, we trekken ons uh, niks van aan. Hij zei bij het vorige, uh, bij het vorige referendum nog diametraal tegenovergestelde... maar... Ja, dit, dit zo, zo de wind he? waait, waait mijn hemdje. Ja, precies, ja. maar er ontstaat toch een, een, een discussie... en toch een, een druk op het kabinet... mocht hier nou een, een voldoende opkomst zijn... en een, een, een meerderheid die tegen is. Je zal er toch iets mee moeten als, als kabinet. Wat trouwens ook nog wel aardig is om te vermelden... is dat uh, net even na drie uh, de, de toezichthouder... de uh, commissie van toezicht op de inlichting- en veiligheidsdienst... een reactie heeft gegeven op de ANP over deze wet. En die noemen hem niet volmaakt, maar wel in balans. Je merkt daar al aan dat... dat de, de onafhankelijk toezichthouder, die ze ook moet gaan kijken, gaat deze wet werken en, en, en zitten er, er haken ogen aan de, de praktijk, dat die al zeer afgemeten is oh. in, in zijn reactie. De praktijk zal moeten uitwijzen of het goed werkt, is de letter. Nou, mevrouw Buitenweg. Ja, maar dat is precies uh, wat gezegd wordt. De praktijk zal het moeten uh, uitwijzen. De heer Van der Molen zegt net zelf ook al... Ja, het gaat om vertrouwen. Nou, dat is wat GroenLinks betreft niet voldoende. Juist zoiets belangrijks als het, als het aftappen... of het afluisteren van ons allemaal als burgers. Waarbij al die gegevens ook nog overgedragen kunnen worden... aan buitenlandse diensten. Als we dat alleen moeten gaan uh, baseren op vertrouwen... dan zeg ik nee, dat is niet voldoende. We moeten grenzen stellen in de wet. Namelijk dat je gericht... Zo gericht ja. mogelijk aan je opsporing doet. Meneer Van der Molen, zomaar vertrouwen, maar dat... dat vind ik in dit opzicht echt veel te makkelijk... Maar, en ook volstrekt naïef. Meneer Van der gezegd. Molen, kunt u garanderen dat gevoelige gegevens... dat het allemaal niet in verkeerde handen komt? Nou, er zijn alle waarborgen in de wet voor getroffen. Uh, je gaat niet zomaar met elke buitenlandse inlichtingendienst... de gegevens uitwisselen. Dat is nu ook niet het geval. Dat zal dan ook niet zijn. Nee, maar Er het is zijn is wel geen zo bevriende ongelezen... inlichtingendiensten. Dat zijn ongelezen ja. data. Dus er is inderdaad zo dat er een waarborg is dat de minister toestemming moet geven. En die moet toestemming geven dat als een soort zwarte doos, waarvan we dus niet weten wat erbij zit, daar kunnen brongegevens van journalisten in zitten, daar kunnen bedrijfsgegevens in zitten, daar kunnen uitspraken zitten van mensenrechtenactivisten die zich tegen Erdogan hebben afgezet. Al die gegevens, daarvan weten we het niet, want dat zijn juist ongelezen gegevens. Die zwarte doos, die geven we over aan een buitenlandse dienst. Dat is toch volstrekt naïef om te denken dat daar niet af en toe iets misgaat. Ja, we hoorden net wel de mensen van het opiniepanel. Uh, en, en dan uh, zie je dat er toch een hoop mensen... mevrouw Buitenweg, daar niet zo heel erg mee zitten. Nou, ik denk dat er een heel groot vertrouwen is in de overheid. En eerlijk gezegd vind ik dat een heel groot nou. goed. Alleen is mijn angst juist dat als je op een gegeven moment merkt... en dat zal in de loop der jaren dan gebeuren... dat er veel meer data vergaard wordt... en dat het af en toe ook misgaat... dan zal juist dat basale vertrouwen in de overheid ondermijnd worden. En dat wil ik niet, want vertrouwen is heel erg belangrijk. Ja. Maar daarvoor moet je juist ook wel de wet op orde hebben. Ja, Meneer Van der Molen, dat... wat gaat u doen? Gaat u nog naar dat referendum toe campagne voeren? Of zegt u van, nou ja, dat, dat vertrouwen... kijk maar naar de leden van het opiniepanel, dat is er heus wel. En dat referendum, dat leggen we toch, dat heeft maar al gezegd... leggen we toch naast, naast ons neer. Het, het komt wel goed. Nou, we gaan natuurlijk denk ik voor en tegenstanders in de campagne aan de slag. Om mensen die nog vragen hebben... en dat zijn er inderdaad uit uw peiling blijkt in ieder geval 20 procent... die nog zich achter de oren krapt van wat vind ik hier eigenlijk uh -huh. iets van... om die te overtuigen. En omdat de, wat mevrouw Buitenweg ook zei... het gaat wat dat betreft ook wel om mensen die professionals die op pad zijn om ons allemaal veilig te houden. En als ik het over vertrouwen heb, dan heb ik het ook dat ik erop vertrouw... dat die mensen hun uh, stappen nemen, hun afwegingen maken... in het ja. belang van de veiligheid van ons land. Ja, en dat, dat is, is zo'n grote opgave voor de overheid om waar te maken... dat we niet kunnen zeggen dat onze inlichtingendiensten... op die kabel die daar de grenzen over gaat... en waar cyberaanvallen binnenkomen en gegevens uitgewisseld worden... dat dat voor onze inlichtingendiensten ja, buiten, de blinde he? vlek mogelijk ja. Zijn. Dat ja. kunnen we voor de veiligheid van ons allemaal hmm. denk ik niet veroorloven. Mevrouw Buitenweg, de laatste aanpassing van die aftapwet... is in 2002 gedaan, online ja. zo'n beetje de middeleeuwen. Toen zaten we nog niet eens op hives, <laughs> kunt u nagaan. Er moet Echt? toch wel iets gebeuren? Die wet die moet toch aangepast worden? Absoluut. Uh, het is inderdaad niet uh, toegesneden nu op het internettijdperk. Dus dat moet inderdaad aangepast. Maar wat er nu gebeurt, is dat de bevoegdheden heel erg uitgebreid worden. En ik heb inderdaad ook vertrouwen in de inlichting en veiligheidsdiensten. Ik denk dat ze goed werk doen. Ik denk dat ze een bijdragen om Nederland veilig te houden. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik ook vind dat alle informatie zomaar overgedragen uh, moet kunnen worden. Dat gebeurt ook. Niet. En niet alleen. Nou ja, het gebeurt wel degelijk. En er is nee, ook dat dus voorzien dat, dat het dat ook die, naar die buitenlandse dat roept die elke dienst keer. Maar juist deze nieuwe wet, dit is mm -hmm. de eerste wet. waar de waarborgen zijn over de bewaartermijn. waar de waarborgen zijn over dat je alleen gerichte informatie mag ja, verzamelen. Juist nou deze zo... nieuwe wet ja, regelt is... voor het eerst die waarborgen. waar mevrouw Buitenweg herhaaldelijk voor pleit. Ja. Nee, maar dit is niet en die zitten er waar. Hier dat, hier ja, gericht, en dat is gewoon dat een goede zaak. Is... Ik ga er nee, bij u eventjes een uh, ja, aan zeggen. de discussie. Gewoon... Maar ja, ik wil toch nog even naar Remco Teulings op het einde. Want we zijn ja, maar aan het, eind het gericht. Van het blokje. is dus ja? gewoon juist uh, voorgesteld. Ook door D66 en is niet aangenomen. Okay. Dus daar moeten we ook geen leugens over gaan vertellen. En dan is er wel gezegd dat de minister zei: we gaan het zo gericht mogelijk doen. Maar dat is een belofte. Die zit niet in de ja. wet. En dat ik is maar juist het probleem. Remco Teulings, dit wordt nog drie weken nog campagne voeren. Maar toch wel interessant. Ja, nou ja, wat je ook vorige keer bij het Oekraïne-referendum zag. Dat er heel veel over gediscussieerd werd. En dat er zelfs over een vrij ingewikkeld verdrag, als dat er, dat er toen op tafel lag met de Oekraïne. Mensen toch redelijk goed geïnformeerd raakten in een zeer korte tijd. Dus ik, ik verheug me er wel op, eerlijk gezegd, de nou, komende weken. U ook mevrouw Buitenweg? Ja, eigenlijk wel. Ik oh. vind het altijd heerlijk. <laughs> ik merk <laughs> maar wel. Het moet wel op basis van de eerlijke informatie, maar dan ja. vind ik het heel fijn. Nou, en meneer Van der Molen ook uh, flink op pad. Ja, en, en dat mevrouw Buitenweg dan over eerlijke informatie begint. Het is aan haar. Laat het gewoon een pittig debat zijn. En die laatste 20 ook overtuigen... om hun mening straks bij de stembus te laten horen. Die overigens ook over de gemeenteraadsverkiezingen ja, gaan. Dus nog, het is niet ja. alleen referendum, gewoon ook stemmen voor je eigen okay, gemeente. En een pittig debat, Nou, daar heb ik dan weer alle vertrouwen in. Ik dank u wel voor uw medewerking aan uh, dit gesprek. Katelijne Buitenweg van GroenLinks, Harry van der Molen van het CDA... en Rem okay, tot morgen. Trending vandaag. Ja, misschien heb je hem ook wel gekregen, een uh, WhatsApp-bericht... Waarin je gratis vliegtickets van Air France en nee. Ryanair worden beloofd? Niet? Hey. Nou, ik heb hem wel gehad, oh. maar ik heb hem meteen weer weggeklikt. Oh. Want, zoals zo vaak hey. het geval is, als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het meestal oh. ook. Ook in dit geval. Want de criminelen achter deze berichten proberen privégegevens te ontfutselen. Zoals je e-mailadres en telefoonnummer. Oh. En die gegevens worden vervolgens gebruikt om je in te schrijven op betaalde abonnementsdiensten. Zowel via SMS als e-mail. En voor elke persoon die de criminelen aanmelden, krijgen ze dan weer een vergoeding. Vandaar dat ze dus heel graag willen dat. Je wel op die link klikt en dat je je gegevens invult. Die link die lijkt te verwijzen naar de website van bijvoorbeeld Air France, maar het betreft hier een nep-website. De criminelen maken handig gebruik van een ander lettertype, waardoor het lijkt alsof er airfrance.com staat, maar er, je Tramp gaat in. er niet Tramp in. Grap er niet in, klik niet. En als je wel geklikt hebt, ja, dan uh, zeg het eh? abonnement meteen op en uh, zet een spamfilter aan, want je zult heel veel mailtjes krijgen en WhatsApp-berichtjes daarna. Okay. Ja. Nou. En dan van John F. Kennedy die en Bill Clinton wisten het wel, maar nu blijkt ook een van groot brittanniës grootste staatsmannen een affaire te hebben gehad. Een onderzoeker van de University van Everest-Twith in Wales ontdekte volgens een nieuwe documentaire van Channel 4 een tape die zou aantonen dat de Britse oorlogspremier Winston Churchill een relatie had met society diva en losbol Doris castle rossi de oud-tante van actrice en model Cara mm. Ja, De tape in kwestie is een interview met de voormalige privé-secretaris van Churchill, Sir John Colville. En de opname is twee jaar voor zijn dood gemaakt in 1987 door archivisten van Churchill College aan de Universiteit van Cambridge. En Colville vertelt daar dat Churchill nooit een scheve schaats heeft gereden in zijn lang huwelijk. Behalve dan die ene keer, vertelt hij. Lady Churchill was niet bij hem en in het maanlicht in het zuiden van Frankrijk bij een kasteel had hij zeker weten een affaire. Een korte relatie met die Castle Rossi, zoals ik denk dat ze heette, vertelt hij erbij. Doris. Castle Rossi. ja dat was het. Zo is op de tape te horen. Er ja, zat niks over in die film? Die, nee, uh, maar is dus mo nu mogelijk in de Oscars klopt. gaat van ja, nee, komend weekend. Nee, heel Darkest jammer hour. want Dit was uh, dit, dit was ook een heel dark hour heel, dan. Ja. ja, ik denk uh, voor een deel oh, twee uh, misschien. Oh, ja. uh, de actrice Cara Delafine. Mm -hmm. die bevestigt tegenover de documentairemakers de affaire, want uh, uh, haar oud-tante heeft het allemaal aan haar moeder uh, opgebiecht. Ach. En dan is er een demo opgedoken van een nog maar 17-jarige Amy Winehouse, de producer die destijds met haar werkte. Heeft, die had de demo nog liggen en vond hem zo goed dat hij hem nu met de rest van de wereld wil delen. Uh, het nummer heet My Own Way. Is door haarzelf geschreven. Met die producer en nog een trompetist. En ja, ze is dus nog maar 17. Heel erg jong. Maar je kunt haar stem al wel heel duidelijk herkennen. Well, Hoesje eromheen klaar, zou je ja, bijna zeggen. Ja, inderdaad. Nou, als je hem helemaal wil beluisteren... hij staat op eenvandaag.nl helemaal ja, te beluisteren. Prachtig. Oh, wat fijn ja. te horen. En uh, dan een heel opmerkelijk bericht. Want wie denkt dat exorcisme iets is van de vorige eeuw... Die heeft het mis. Want de vraag naar duivelse uitdrijvingen... is het afgelopen jaar maar liefst verdrievoudigd. Vandaar dat het Vaticaan nu een speciale cursusweek houdt in april... om priesters op te leiden tot ware nee. exorcisten. Ja, nee. alleen in Italië al is sprake van 500.000 zaken per jaar waarbij duivelsuitdrijving nodig is. Dat zegt duivelsuitdrijver Friar Beninjo Palila tegen USA Today. Volgens hem kan de katholieke kerk nu alleen aanvragen in behandeling nemen... die het meest alarmerend zijn, zoals zaken gelinkt... aan satanistische sectes of een uh, uh, uitdrijving bij perzete personen. Ook in Frankrijk is, de is het duivel dat aantal... zo druk? Ja, die heeft ja. ontzettend druk, want ook in Frankrijk... is het aantal aanvragen enorm gestegen... maar daar springen dan weer commerciële exorcisten in het gat... dat de katholieke kerk oh, achterlaat. Moet ja. je voor de commerciële exorcisten. Ja. Ja, ja, en dat is 178 dollar per uur. Maar die zijn niet te vertrouwen volgens de katholieke kerk... die zelf maar 200 officieel erkende exorcisten in dienst heeft. Dus ja, ze krijgen het nog druk de komende tijd aan. Weet ja, ja, je die film nog? Ja, de exorcist. <laughs> ja. Ja. Ah, gaan we nog een keer kijken. Ja. Weet. zeg Dankjewel. Morgen uh, weer 1Vandaag uh, tussen 2 en 4 op NPO Radio 1. Alles na te lezen op 1Vandaag.nl. En zometeen Nadia met Nieuws en Co. Fijne middag. Thuis bij Avrotros...